met het NOS-journaal. Bij de zware aardbeving in Nieuw-Zeeland, vannacht plaatselijke tijd, is zeker één persoon om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond. Over de schade is nog weinig te zeggen. De beving had een kracht van 7,8. Op zo'n 200 kilometer van het epicentrum, in de hoofdstad Wellington, werd de aardschok ook gevoeld. Daar braken ruiten en vielen spullen op de grond. Honderden mensen vluchten de straat op. Er is een tsunami waarschuwing van kracht en één vloedgolf heeft de Oostkust al bereikt. Over schade daardoor is ook nog niets bekend. In Catalonië is op grote schaal geprotesteerd tegen de vervolging van regionale politici. die voor een zelfstandig Catalonië zijn. De grootste betoging was in Barcelona. Volgens een schatting van de politie gingen daar 80.000 mensen de straat op. De Spaanse justitie wil politici vervolgen. omdat ze in 2014 in Catalonië. een volksraadpleging hebben gehouden over zelfstandigheid. terwijl het constitutionele hof in Madrid een referendum had verboden. De toenmalige regionale president Arthur Mas zette toch door. Catalonië is sterk verdeeld over zelfstandigheid. Donald Trump blijft bij zijn plan om miljoenen illegalen het land uit te zetten... en een muur te bouwen langs de grens met Mexico. Trump treedt in januari aan als nieuw president. Hij heeft zijn plannen bevestigd in een gesprek in 60 Minutes van CBS... dat in de VS vanavond wordt uitgezonden. Of Mexico de muur moet betalen, zoals Trump meerdere keren heeft gezegd, blijft onduidelijk. Trump zei ook dat er 2 tot 3 miljoen criminelen illegaal in de VS zijn. Die willen die opsluiten of de VS uitzetten zodra de grenscontrole op orde is. Het weer. Vanavond wordt het droog. In het oosten gaat het licht vriezen. In het westen blijft het net iets boven nul. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de loop van de ochtend gaat het af en toe regenen. En het wordt 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM.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 Mm-hmm.